12 uur remonsereen met het NMS-journaal. President Janukovic van Oekraïne trekt de onlangs aangenomen wet in... die het recht op demonstraties inperkt. Dat heeft hij laten weten in een verklaring op zijn website. Die nieuwe wet leidde tot felle betoging in de hoofdstad Kiev. De verklaring kwam na een ontmoeting van Janukovic met de belangrijkste oppositieleiders. En in de verklaring staat ook dat een van die leiders niet ingaat... op het aanbod van Janukovic om premier te worden... De acteur Edmond Klasse is plotseling overleden. Het heeft zijn familie laten weten. Klasse was vooral bekend van tv-series zoals Het Zonnetje in Huis en Oppassen... waarin hij een van de opa's speelde. De acteur speelde verder in Vrienden voor het Leven en in Vlodder de tv-serie. Edmond Klasse was ook een veelgevraagd stemacteur. Hij was de vader van de actrice Kiki Klasse, onder meer bekend van Zeggens A. Edmond Klasse was 75 jaar. Ziekenhuizen hebben in 2012 beter gepresteerd dan in het jaar ervoor. Vooral bij operaties en de behandeling van kankerpatiënten was er vooruitgang. Het aantal vermijdbare sterfgevallen daalde, stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In 2012 is in bijna alle ziekenhuizen een time-out bij operaties ingevoerd. en Dat betekent dat vlak voor de operatie begint nog een keer extra alle gegevens worden gecontroleerd.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 Terug in de haven zal het hele schip worden gedesinfecteerd voordat het vertrekt op een nieuwe droomreis. De Amerikaanse gezondheidsinspectie denkt dat op het schip van de Royal Caribbean het beruchte norovirus is uitgebroken. In een koeienstal in het Duitse Rasdorf is een steekvlam ontstaan door het methaangas dat 90 winderige koeien produceerde. Het dak van de stal raakte beschadigd en een van de koeien liep brandwonden op. In de stal had zich een enorme hoeveelheid methaangas opgebouwd... en door de statische elektriciteit van een apparaat kwam er een vonk vrij... en vloog de boel in brand. Methaangas draagt nog meer bij aan het broeikaseffect dan CO2. De EU financiert projecten waarin wordt geprobeerd het voedsel van vee... zo aan te passen dat ze minder methaan produceren. En dan het weer. In de loop van de nacht wordt het droog en klaar de top. Sommige plaatsen op. De minima ligt tussen de 0 en 3 graden. Morgen valt er vooral in het zuidwesten en westen wat regen. In het oosten en noordoosten is het zonnig en het wordt morgen ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Overweegt u om over te stappen op een andere energieleverancier?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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het twee graden. Binnen zit Chris Keijnen. Erg hoor, die Spaanse vaas... die door een fotograferende museumbezoeker in Groningen aan Scherven is gelopen. Maar kinderspel vergeleken met de vaas, Erfstuk van Lodewijk XVI die de bedrogen Valérie Trierweiler... naar het hoofd van François Hollande zou hebben gesmeten. Een paar miljoen aan barrels, kijk, dat gaat ergens over. Voor mij kan die Trierweiler niet meer stuk. Goedenavond, welkom bij het Oog op maandag. U hoorde het in de Oekraïne zijn de omstreden demonstratiewetten ingetrokken. En toch beleeft het land morgen opnieuw een buitengewoon spannende dag... wanneer het parlement in noodzitting bijeenkomt. Straks Europarlementariër Hans van Balen, die er dan op bezoek is. En ook de vraag wat precies de rol is van de ultranationalistische beweging... die zich steeds meer lijkt te roeren onder de demonstranten. Ultranationalisme was ook niet een onbelangrijke drijfveer... van twee mannen die elkaar morgen treffen in een Haagse rechtszaal. De Bosnisch-Servische leider Radko Mladic en Radovan Karadzic. De eerste getuigt dan in het proces tegen de tweede. En de Vici-beurzen zijn weer toegekend. Straks weet u ook wat dat betekent... na gesprek met de twee wetenschappers die ze ontvingen. En wat betekent de sluiting morgen van de polare boekhandels... voor het concern en voor de boekenmarkt? Dat allemaal na het nieuws van vandaag. Maandag 27 januari. Den Haag verandert eind maart in een vesting. Wereldleiders zoals president Obama komen dan naar Nederland... voor de Nuclear Security Summit in het World Forum. Het is de grootste top die Nederland ooit heeft georganiseerd. En dat zullen we weten. De politie is massaal op de been. Er worden 13.000 politiemensen per dag ingezet. En dat is vier keer zo groot als bij de troonswisseling. Het leger bewaakt volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding het luchtruim. Ook worden op een aantal locaties langs de kust. uit voorzorg luchtverdediging geplaatst. als aanvulling op de luchtruimbewaking. En daarmee zijn de autoriteiten, na eigen zeggen, op alles, maar dan ook echt op alles voorbereid. Laat die fantasie de vrije loop. En we hebben ons samen met politie, met defensie, met de gemeente... daarop voorbereid. Het wordt dus een militaire operatie van je welste. Alleen mag je het niet zo noemen. Nee, het is geen militaire operatie. We proberen een goede balans te vinden... tussen de veiligheid aan de ene kant... de mobiliteit en het doorgang van het maatschappelijk leven anderszins. En ik denk dat we daarin zullen slagen... en dat het land eruit ziet zoals altijd. Maar dat geldt niet voor de omwonenden van het World Forum... Zij worden tijdens de tweedaagse top flink in hun bewegingsvrijheid beperkt. Deze arts hoopt dat er die dagen niemand uit de buurt met spoed naar het ziekenhuis moet. Ik maak me toch een klein beetje zorgen wat de aanrijdtijd is van een ambulance als die dwars door het escorten van Obama heen moet. Dan heb ik zo'n idee dat Obama voorrang krijgt. Aan de andere kant, die wereldleiders nemen 5000 delegatieleden mee en daar komen 3000 journalisten op af. Daar kun je veel geld aan verdienen, beseft deze eigenaresse... van een horecagelegenheid in de buurt van het World Forum. Wij hebben het uh, Main Press Center van uh, Zuid-Korea in huis. En dat betekent dat heel ons center vol zit met Zuid-Koreanen... die uh, verslag aan het leggen zijn van de bijeenkomst in het World Forum. Ziggo en UPC zijn de twee grootste spelers op de Nederlandse kabelmarkt. Vandaag werd bekend dat het moederbedrijf van UPC Ziggo wil overnemen... Als het daarvoor toestemming krijgt van de autoriteiten... dan heeft het bedrijf 90% van de kabelmarkt in handen. Hun grootste concurrent wordt KPN. En die wil het nieuwe Ziggo zo efficiënt mogelijk bestrijden. Maar goedkoper voor de klant wordt het niet, verwacht de financieel topman. Ik denk dat we op dit moment al een hele mooie prijskwaliteit leveren. En die prijskwaliteit kan absoluut nog beter naar de toekomst. En dan denk ik toch dat je vooral meer kwaliteit, meer diensten kunt gaan aanbieden. Meer waarde voor het geld van de klant. Boekhandelketen Polare sluit vanaf morgen de deuren van de winkels in Nederland. Volgens het bedrijf dat de slechte en selecties nieuw leven inblies, is de sluiting tijdelijk. En deze medewerker hoopt dat dat ook echt zo is. We hebben nog hoop? In principe wel. Hè? En deze klant helpt het hem hopen. Zou het zou toch heel triest zijn voor een stad als Rotterdam. Hè? Er moet toch gelezen worden. Er wordt te veel gegeten en te weinig gelezen. Polaren zit in financiële nood. Maar mocht de keten failliet gaan. dan is er volgens de Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek. voor de boekenliefhebbers geen man overboord. Gelukkig is Nederland een heel mooi. dicht beboekhandeld land. Sterker nog, je vindt bijna uh, overal wel een boekhandel. En dus als Polaren dicht gaat. is er ruimte genoeg voor degene die met heel veel liefde wil lezen. en een boek kopen. om naar een andere boekhandel te gaan. En ook de klant uit Rotterdam stapt dan over naar een andere boekhandel. Want. Er moet gelezen worden natuurlijk, hè? We moeten, Maar uh, dan word je een beter mens van, denk ik. <laughs> dat was nieuws vandaag op radio en tv. En over dat laatste nieuws praten we zo meteen nog even door. Maar eerst het nieuws van morgen uit de krant gelezen door Mariel Hageman. Google begint langzamer zeker wat nerveus te worden nu in Europa zes privacywaakhonden de handen ineen hebben geslagen, constateert de Nederlandse waakhond Jacob Koonstaam. In trouw voorspelt hij dat er binnen niet al te lange tijd een einde komt aan de onbeperkte macht van de zoekmachine bij het verzamelen van persoonsgegevens. Afzonderlijke landen, waaronder Frankrijk en Spanje, hebben... in samenspraak met Koonstam... Google al straffen opgelegd van enkele tonnen... omdat de zoekmachine de privacywetgeving heeft overtreden. Ook Brussel is bezig. Google verdient goudgeld met profielen... die op basis van het zoekgedrag van de gebruiker worden samengesteld. Koonstam had daar tot nu toe overleg over... met een bijkantoor in Amsterdam. Inmiddels buigt de topman van Google in Amerika... zich persoonlijk over de Europese kwestie. De paarse gentomaat... Die gaat ons beschermen tegen ontstekingen, kanker en hart- en vaatziekten. De Volkskrant schrijft over de hoge verwachtingen van deze tomaat... die in het laboratorium is veranderd. De komende tijd wordt de paarse tomaat getest op hartpatiënten in Engeland. Wij als consumenten betalen een groot deel van de stroom... die illegaal wordt afgetapt. In Metro maakt de netbeheerder een rekensom. Jaarlijks wordt er rond de 180 miljoen euro aan stroom gestolen. De inkoopprijs is 50 miljoen. Dat bedrag wordt doorberekend aan bedrijven en consumenten. De netbeheerder snapt de irritatie daarover. Niemand wil natuurlijk betalen voor de misdaden van een ander. 80 aanmerken, groothandels- en restaurantketens... hebben een zware dag voor de boeg. Morgen worden ze op het matje geroepen door Wakker Dier. Bedrijven als Stegenman, Mora en Van der Valk hebben volgens de actiegroep nog steeds niet aangegeven... dat ze overstappen op vlees van varkens... die onder betere omstandigheden zijn grootgebracht. Wakker Dier zegt in Spits dat 80% van de varkens in Nederland... nog op een postzegel leeft. De bedrijven die dat vlees verwerken krijgen morgen een brief... waarin ze een maand de tijd krijgen om hun leven te beteren. Doen ze dat niet, dan worden ze uitgebreid aan de schandpaal genageld... belooft de woordvoerder. De Accept Giro is bezig een stille dood te sterven. Gemeenten zijn volgens de Telegraaf massaal gestopt met dit betaalmiddel. Ze vinden het te duur en te omslachtig om nieuwe acceptgiro's te laten drukken met het lange IBAN-banknummer. Ook de fiscus is bezig met het afbouwen van de acceptgiro. Maar voorlopig blijft de meest gehate wel bestaan die van het Justitieel Incasso-bureau. Daar loont het blijkbaar nog wel om nieuwe IBAN-overschrijvingen te laten maken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, en u hoorde het net al, als u morgen een boek had willen kopen... dan kan dat nog steeds, maar niet meer bij de boekwinkels van Polaren. Want die blijven voorlopig dicht. En hoe lang dat voorlopig gaat duren is een van de dingen die ik wil weten... van Maarten Asche, directeur van Boekhandel Ateneum in Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe, um, hoe neemt u dit nieuws uh, tot zich? Weer een concurrent minder? Nou, um, uh, kennelijk wordt deze stap door uh, Polaren gezet... althans door de eigenaren van Polaren gezet om uh, erger te voorkomen. Mm. Um, uh, het is natuurlijk al heel erg dat die winkels uh, sluiten uh, voor een bepaalde tijd. En wat dat erger precies is, dat, uh, dat kan ik ook niet, uh, niet exact uh, zeggen. Ik kan niet achter de voordeur van het hoofdkantoor van Polaren kijken, maar... Uh, wat je speculatief zou kunnen vermoeden... is dat ze een ongecontroleerd faillissement willen voorkomen... Hmm. door uh, gecontroleerd uh, aan een uh, zoveelste doorstart uh, uh, te werken. En uh, voor de winkels in kwestie kan je alleen maar hopen dat dat lukt. Ja, een aantal... ja. Polar, Polaren zelf uh, noemt het een strategische heroriëntatie. Uh, in de oorlog betekent dat soort taal over het algemeen... dat een leger voorkomen in de pan is gehakt? Nou ja, strategisch heroriënteren, daar is niks mis mee. Uh, maar uh, al je twintig boekhandels dicht doen is natuurlijk uh, funest. Uh, ja. Dan ben je misschien wel strategisch aan het heroriënteren, maar ondertussen laat je je klanten en de medewerkers en de schrijvers en de uitgevers uh, op, toch uh, zeker enorm in de steek. Uh, dus uh, kennelijk is het, uh, is het water uh, uh, zeer tot aan de lippen gestegen. Ja, u, u zegt ze zullen misschien proberen toch weer aan een doorstart uh, te werken. Eigenlijk was Polare al een doorstart van uh, ja. een, een, een tweetal andere ketens, selecties en, en de slechte. Um, wat, wat denkt u, gaan die winkels weer open? Nou, daar zitten een, een paar uh, prachtige boekwinkels uh, natuurlijk in dat uh, concern. Die, die zijn daar in terecht gekomen. Uh, maar daar zitten boekhandels bij die al 150 of 250 jaar bestaan. Uh, Scheltema in Amsterdam, Broese Kemink in, in Utrecht... Um, ik, ik denk dat Polaren in zijn huidige samenstelling... met die twintig met die winkels... waar dan ook nog uh, de uh, zaken van de slechte in zijn gevlochten... en aan toe zijn gevoegd... als, als concern in deze tijd geen echte uh, toekomstmogelijkheden heeft. Maar voor een, uh, een, een aantal, misschien zelfs een groot aantal... van die twintig winkels is er natuurlijk wel degelijk uh, uh, plek. En uh, dat, dat zou in die steden ook... Uh, door heel Nederland zou dat hier en daar tot, tot echte problemen leiden voor mensen die hun leven graag met boeken vullen en met lezen in Rotterdam bijvoorbeeld. Ja, boekhandel maar, Donner is niet makkelijk weg te denken. Nee, maar dan zou die, die boekhandels dus gewoon weer door individuele boekverkopers geëxporteerd moeten gaan worden. Ja, idealiter is een boekhandel natuurlijk onafhankelijk... en bepalen de boekverkopers zelf welke assortiment ze willen voeren... welke boeken ze in de etalage willen leggen... welke activiteiten, lezingen, debatten ze willen organiseren... in een concern waarin dat allemaal vanuit een hoofdkantoor aangestuurd wordt... Eh, zie je toch, zeker als de economie dan ook nog tegen zit... een verschaling optreden, eh, inkrippingen... Op een gegeven moment heb je natuurlijk niet meer de deskundigheid en de en de service expertise in huis om uh, de missie van een boekhandel echt goed waar te maken. Nee. Dus dan zou het verdwijnen van Polaren ook nog wel weer eens ruimte kunnen geven aan mooie, kleinere boekhandels. Ja, dat, de, dat zou het ideale scenario zijn... waarbij je dan wel moet bedenken... dat we natuurlijk toch in die economische crisis zitten... waarbij de, boeken, de algemene boekenmarkt in de afgelopen vijf jaar... met 18% in volume gekrompen is... Hmm. en dat banken niet staan te springen... om een aantal enthousiaste uh, medewerkers van een boekhandel krediet te verlenen... zodat ze zo'n doorstart kunnen maken. Dus daar zal nog wel wat, wat uh, water door de rivier moeten gaan... om dat mogelijk te maken. Maar dat is wel het scenario waar denk ik, iedereen op hoopt. Goed. Gepassioneerde boekhandelaren met lef gezocht. Dat is de boodschap. Precies. Hartelijk dank, Maarten Goed. Ascher. Tot ziens. Dag. Aaron Jones en de Deb Kings waren dat retreat. Bij de demonstraties van de protestbeweging in Oekraïne... zijn de laatste tijd regelmatig rood-zwarte vlaggen te zien. En over die vlaggen spreek ik nu met Mark Jansen. Hij is historicus en Rusland en Oekraïne-kenner. Goedenavond, meneer Jansen. Goedenavond. Maar eerst even dat laatste nieuws wat we net hoorden. President Janukovic maakte een half uur geleden op zijn website bekend... dat na weer lang overleg met de oppositieleiders... Uh, die omstreden demonstratiewetten die uh, een week of twee geleden... werden ingevoerd, plotseling weer ingetrokken zijn. Goed nieuws? Op zichzelf goed nieuws. Waarschijnlijk niet voldoende voor de oppositie. Maar het is natuurlijk wel tekenend voor de machtsverhoudingen in, uh, in Oekraïne. Twee weken geleden werden die wetten zonder enige discussie aangenomen ja. in het parlement. En nu uh, kondigt de president aan dat ze morgen door datzelfde parlement weer worden ingetrokken. Ja, dus de oppositie staat sterk op dit moment. Nou ja, dit, zoals ik al zei, dit is niet voldoende. Nee. Hè? De oppositie heeft veel meer geëist. De oppositie heeft geëist dat uh, Janukovic zelf zal opstappen... en dat er uh, op korte termijn, in dit jaar in ieder geval... nieuwe presidentsverkiezingen zullen plaatsvinden... en ook waarschijnlijk nieuwe parlementsverkiezingen... Ja. Ja, goed, zover is het dus nog niet. Even, even nu verder over die oppositie. Ik had het net over die uh, rood-zwarte vlaggen... die we de laatste tijd zien op, op het plein in, in Kiev... maar ook op andere pleinen. Wat, wat, waar staan die rood-zwarte vlaggen voor? Nou ja, dat is eigenlijk een erfenis uit een, een, een verleden... van zo'n jaar of 60, 70 geleden. Toen had je de organisatie van Oekraïense nationalisten. Die hebben een beetje bedenkelijke rol in de Tweede Wereldoorlog gespeeld... En uh, die hebben gecollaboreerd met de Duitsers, omdat ze dachten dat ze van de Duitsers uh, voor de Oekraïnse nationale zaak uh, iets, te, uh, dan iets mee op zouden kunnen schieten. Mm -hmm. uh, en en uh, die rood-zwarte vlag die stamt van die Oekraïnse nationalisten. De organisatie van Oekraïnse nationalisten heette ze. En uh, naar nou ik heb begrepen uh, staat het zwart. Want die vlag staat voor de aarde, de grond, hè, dus de Oekraïense grond. Ja. En uh, rood staat voor bloed. Uh, uh, bloed uh, in de zin van uh, uh, bloed dat je vergoed, vergiet voor de, voor de zaak. Maar misschien ook uh, bloed, uh, dat, uh, echt Oekraïens bloed dat je, dat je door de aderen moet stromen. Dat ja, nou, ja. blijkt een beetje toch wel de Oekraïens-nationalistische de -nationalistische achtergrond van ja. deze vlag. En, en wie voert die vlag dan op dit moment? Nou, op dit moment heb je uh, ook een aantal uh, nationalistisch Oekraïense partijen. De meest bekende is de partij Swaboda. Swaboda betekent in het, uh, in het Nederlands vrijheid. Uh, dat is een partij die heeft bij de laatste parlementsverkiezingen in 2012... Uh, iets van 10% van de stemmen gewonnen. Mm -hmm. Maar is in West-Oekraïne veel sterker. Daar uh, is, uh, heeft die partij iets van 30% van de stemmen gewonnen. Uh, behaald. Tot nu toe, was die, of eigenlijk tot 2012, was die partij eigenlijk een beetje marginaal. Werd uh, met de nek aangekeken door de rest van, uh, van de Oekraïnse maatschappij. Maar vanaf 2012 zijn ze een beetje salonvee geworden. Hmm. En zijn ze zich ook wat, wat beschaafder gaan gedragen. Hebben ze hun uh, erg extreme uitspraken een beetje gematigd. Die ze in het verleden overigens wel hebben gedaan. En, en waar kwamen die op neer dan? Nou, bijvoorbeeld, uh, hey, uh, het, uh, ik zei al, ze, ze hebben natuurlijk toch banden met die, met die Oekraïnse nationalisten uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Ja. En dat ging onder andere in de richting van uh, nou, uh, etnische zuiverheid. Uh, bijvoorbeeld, uh, de partij Svoboda heeft in het verleden uh, etnische proportionaliteit bij het vervullen van openbare functies geëist. Nou, dat is natuurlijk, uh, als, je, uh, als je erover nadenkt, betekent dat dat Russen, Joden. Polen, dat die uh, uh, uh, niet een, een belangrijke rol in de Oekraïnse overheid mogen spelen. Mm. Uh, meneer Bok, dat is de leider van deze partij, heeft ook opgeroepen tot strijd tegen de Joods-Russische maffia, die volgens hem uh, Oekraïne regeerde. Nou, dat soort uitspraken die, ja, ja. Die tekenen een klein beetje dat verleden van Sloboda in ieder geval. Waar ze ja. nu overigens een klein beetje. Uh, afstand van genomen hebben. Ja, maar nou, klinkt niet gezellig. Aan de telefoon ook Hans van Balen, VVD-Europarlementariër. Goedenavond, meneer Van Balen. Ja, goedenavond. U bent de komende dagen met een delegatie van het Europees Parlement in Oekraïne. Um, gaat u ook praten met de, die leider van uh, Svoboda, met meneer uh, Tjagny uh, Die staat op dit moment nog niet op het programma. We gaan in ieder geval met Katrienshoek uh, praten. Uh, dat is dan de man van het Europese partij, maar ook Yatsenhoek mogelijk klitsko, eh, maar laten we zeggen, de man die u noemde, eh, waarvan ik ook zeg... die heeft toch een bedenkelijke reputatie, staat niet op het programma op dit moment. Nee, en is dat niet ook belangrijk om juist wel met hem ook te gaan praten? We, ze zijn steeds zichtbaarder, hè, die groepen ook, op dat de, dat de zou pleinen. Kunnen. Het is zo dat we hebben, het programma wijzigt ook ongeveer eh, zo, zoals we nu spreken... Um, want er staan heel veel mensen op onze lijst. Dat betekent ook president Janukovic ook uh, de premier Azarov. Dus er wordt een heel groot, groot groep mensen die we spreken. Steeds moet dat apart gebeuren. Dus het kan zijn dat uh, ook deze nationalistische leider bij betrokken wordt. Tot nu toe stond hij niet op onze lijst. Nou, vindt u het belangrijk om met hem te spreken? Ik vind dat je met een ieder moet spreken... maar een partij die, uh, laten we zeggen, niet alleen... Kwalijke wortels heeft, maar die nog steeds. Uh, bijvoorbeeld toch zich antisemitisch uitlaat. dat is niet een logische partner. Nee. Uh, en nou druk ik me heel vriendelijk uit. dat is dus in principe geen partner. Nee. Uh, en, en meneer Jansen, is, is dat Svoboda echt de, de belangrijkste... of zijn er nog meer van die nationalistische groepen? Nou, dat is de belangrijkste. Hè. Die is in, de, in het parlement vertegenwoordigd. Uh, meneer Tjagnybok speelt ook een rol in de oppositieleiding. Hè. Er is een driemanschap die dat leidt. Dat is meneer Klitschko, Jatsenyuk en Tjagnybok. Uh. Uh, maar uh, er is een nog uh, rechtere stroming binnen Oekraïne... Die vindt dat, dat, dat Swaboda eigenlijk niet ver genoeg gaat. En die speelt een vrij belangrijke rol bij de, bij de demonstraties. Hè. Vooral bij de radicalisering van de demonstraties van de afgelopen periode. Die, heet, die noemt zich. Uh, uh, dat zijn eigenlijk een, een soort federatie van autonome groepen. Autonome zijn het dus ook. En ze hebben, verzamelen zich onder de term rechtse sector. Ja. Ja. Meneer Van Balen, vindt u, dat, uh, vindt u het zorgelijk... dat dat soort groepen toch in dit protest... ook een belangrijke rol spelen? We hebben natuurlijk bij andere landen... die inmiddels wel bij Europa horen, zoals in Hongarije... zien we ook uh, soortgelijke groepen... die een belangrijke rol in de politiek spelen daar. Ja, dat vind ik zorgelijk. Maar het is ook deels de schuld van de regering van de Oekraïne... door niet met de gematigden tot een deal te komen. En die namen noemde ik net. Uh, te zorgen dat er afspraken komen... Uh, ja, eh, zorg je ook dat de radicalen meer wind in de zeilen krijgen. Dus ik vind dat er tussen de gematigden eh, die in de regering zitten en de gematigden in de oppositie. Eh, zo snel mogelijk een deal moet komen. die leidt tot eh, heronderhandeling met de Europese Unie over die associatie. Eh, en uiteindelijk eh, de Oekraïners nieuwe verkiezingen en een nieuwe regering geven. Ja, meneer Jansen, is dat een. een uh, uh... Haalbaar perspectief, wind uit de zeilen nemen... of is het gewoon echt een belangrijke stroom nou, in, in wat, de Oekraïne? Wat, wat je absoluut ziet is dat Swaboda uh, uh, de wind juist wel in de zeilen heeft. Hè, want uh, binnen de oppositie is het de partij die het actiefst zich bemoeit. Die uh, de, de, de, uh, de demonstranten tegemoet komt. Mm -hmm. En wat je ziet is wel dat, dat, dat, dat uh, Swaboda daardoor ook... Uh, onder die demonstranten steeds meer steun krijgt. En ik hou mijn hart een beetje vast... als er nieuwe verkiezingen zouden zijn... dan zou het wel eens kunnen zijn dat die scoren van Swaboda... best uh, een flink end boven die 10% die ze de laatste keer hebben gehaald zou kunnen zijn. Ja. ja, maar dan is nog steeds de kans dat ze echt een verschil maken. Ook met 10% is klein als gemanigde aan beide zijden uiteindelijk eruit komen. Hmm. Wat, gaat u, wat gaat u morgen als eerste doen, meneer Van Balen? Het eerste wat we doen is... ...met zeg maar, de Europese ambassadeur... ...de ambassadeur van de Europese Unie... Uh, ...en daarna... Uh, ...morgen, of overmorgen beter gezegd... ...hebben we dus een grote ronde van gesprekken... ...en we gaan natuurlijk ook naar Maidan... Uh, ...dus het is uh, allemaal in een snelkooppan. Goed. Ik wens veel succes daar... ...en uh, meneer Jansen, hartelijk bedankt. Graag gedaan.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 Moesten ze vaker doen bij de radio. Lyle Lovett was dat. She's no lady. Morgen moet de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Radko Mladic getuigen in de rechtszaak tegen de vroegere politieke leider van Bosnisch-Servië, Radovan Karadzic. Joost van Egmond is correspondent in België in Servië. Goedenavond Joost. Goedenavond. Wat hoopt Karadzic morgen te horen van Mladic? Nou, vooral dat zij geen contact hebben gehad over cruciale zaken. Um, er is een voorlopig vragenlijstje bekend geworden. En dat, daar staan vooral dingen in als... hebben wij contact gehad over Srebrenica? Over of daar die 8000 mannen en jongens vermoord zouden moeten worden? Ja, dat is voor Mladic natuurlijk een onmogelijke vraag... op het moment dat hij zegt... ja. Nou ja, dan hebben ze natuurlijk allebei een, een heel groot probleem. Ja. Zegt hij nee, dan is Karadzic in die zin min of meer vrijgepleit. En op die manier probeert Karadzic eigenlijk zijn eigen schuld te verminderen. Dat geldt niet alleen voor Srebrenica, dat geldt bijvoorbeeld ook voor Sarajevo, waar ze het ook zo over zullen hebben. De campagne om met sluipschutters op burgers in Sarajevo te schieten. Ja, ja, dat lijkt me dan dat Mladic weinig zin heeft om te getuigen. Hij moet er echt met hand en tand bij gesleept worden. Hij heeft alle mogelijke manieren ingezet om te weigeren. Maar het hof was onverbiddelijk. Hij zal in ieder geval moeten komen opdagen. Aha. Aan de telefoon ook hoogleraar internationaal recht... aan de Universiteit van Tilburg. Willem van Genuchten, goedenavond. goedenavond. Kan Mladic hier inderdaad helemaal niet onderuit? Moet hij daar morgen zitten?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 En ik denk, deze president kennend, dat dat stevig aan toe zal gaan. Ja, maar uh, hij kan Mladic zich überhaupt op een soort zwijgerecht behoeven, beroepen. Ook, ook als die uh, stevige president hem dan gaat ondervragen... kan hij dan blijven zeggen nee, want ik mag mezelf uh, niet beschuldigen? Hij zal denk ik, nee dat kan hij niet doen. Hij zal het misschien wel proberen te doen, maar dan zal de rechter zeggen... dan ga ik u vragen stellen waarmee u zichzelf niet zult beschuldigen van wat dan ook. Uh, zo zal het schat ik in de praktijk gaan. Mm -hmm. En dan zal het uh, zo gaan dat Melaad iets heel omzichtig gaat antwoorden... of op punten gaat zeggen, hier kan ik niet nader op ingaan... omdat ik dan wel mezelf zou beschuldigen. En uiteindelijk heeft hij dan wel het recht aan zijn zijde... want hij hoeft daadwerkelijk niet mee te werken... ...aan een zaak tegen zichzelf. Ja, en denkt u... Uh, als, ...als u die twee kernvragen hoort... ...die uh, Joost van Egmond net, net formuleerde... ...dus de vraag of er contact is geweest... ...tussen Kar Karadzic en Mladic... ...denkt u dat hij daar omheen kan praten? Eigenlijk denk ik van niet... eerlijk gezegd... ...want er is zoveel bewijsmateriaal... ...dat deze mensen vaak gezien zijn samen... ...het is over de grote vraag... Hè, ...of het gaat om een joint criminal enterprise... ...of ze samen... ...plannen gemaakt om dit allemaal te verramen... ...ook waarvan Karadzit wordt beschuldigd. En uiteindelijk zal hij daar niet omheen kunnen... ...om daar iets over te zeggen... ...want er is allerlei bewijsmateriaal... Alleen hij zal natuurlijk wel blijven ontkennen, dat schat ik wel... dat er ook sprake geweest is van een gezamenlijk plan. Dus ja. dat ze gezamenlijk het plan hebben besproken en hebben uitgedokterd. Ja, nou, nou hoorden we al van Joost dat het Karadzic er vooral om zal gaan... om uh, te doen alsof hij van niks wist, alsof Mladic het allemaal zelf heeft bedacht. Kan Mladic ook het omgekeerde proberen te doen? Dat zal hij wel doen, denk ik. Maar ook dan geldt natuurlijk, zo gauw hij gaat zeggen uh, dat, een aantal zaken, uh, oh sorry, pardon, dat Karadzic een aantal zaken geweten heeft, ja. dan kan de rechter daar ook weer de conclusie uittrekken dat hij dan daarmee ook alweer zichzelf beschuldigt. Ja. Dus wat dat betreft zou Mladic wel erg op zijn tellen moeten passen. Ik vind persoonlijk dat hij in een bijna onmogelijke positie beland is. Ja. En dat er uiteindelijk uh, toch ook wel degelijk gevolgtrekkingen zullen komen... die Mladic zelf zullen raken in de zaak, zoals u weet... die parallel tegen Mladic zelf speelt. Ja. Maar als het zo is dat hij zichzelf niet hoeft te beschuldigen... en u zegt dat hij in een onmogelijke positie is uh, gekomen... Uh, deugt het dan eigenlijk wel wat er gebeurt? Ja, dat zal denk ik toch morgen moeten blijken. Het is, uh, zoals u zelf terecht aangaf aan het begin... het is een beetje gissen wat gaat gebeuren... Um, Bent u daar nog? Ja, ik ben er. Ja, ik luister, Pardon, ademloos. Ja. Het <laughs> ja. Um, is een beetje gissen wat er morgen moet gebeuren. Tegelijkertijd, uh, de rechter zal het niet over zijn kant laten gaan... dus die zal indringende vragen stellen, is mijn taxatie. En dan gaat het erom om hoe sluw of hoe slim Bladic met de ruimte die hij zal moeten nemen, zal omgaan. Ja. Uh, we hebben eerder zaken gehad waarbij um, getuigen optraden... die op een ander moment zelf voor de rechtbank moesten staan... Uh, daar is het uiteindelijk ook wel moeizaam verlopen met uiteindelijk het recht van de verdediging om te zeggen dat de verdachte van dat moment wel degelijk heeft meegewerkt aan beschuldiging aan zichzelf. En die dingen, die elementen zijn laten teruggetrokken uit uh, die desbetreffende zaak. Ja ja, oh ja dan, dan speelt het geen rol meer. Oké. Okay. Joost van Egmond, um, zit, zit morgen, je, morgen heel Servië uh, voor de televisie om te kijken? Servië zeker niet. Nee. Je zou eigenlijk kunnen zeggen... Serviërs zijn voor het overgrote deel onderhand afgehaakt... wat betreft het tribunaal. Dat wil niet zeggen dat um, er geen meningen gaan. Vrijwel iedereen heeft een mening. En soms gepassioneerd ook. Maar mm. het staat inmiddels wel vast eigenlijk. Wat er gebeurt in Den Haag... heeft heel weinig invloed meer in, op, op hoe mensen erover denken. In het algemeen is het de veroordeling van Serviërs. Die wordt ingecalculeerd. En een vrijspraak wordt dan gezien als het doekje voor het bloeden. Dus in die zin echte interesse in wat er gebeurt, nee. nee. Er wordt heel veel over bericht. En dat zal morgen ongetwijfeld ook weer gebeuren. Maar langs de meeste Serviërs gaat dat echt heen. En in Bosnië? In Bosnië ligt dat iets anders. Daar wordt het toch wat meer gezien als afrekening met het verleden. Maar ook daar... Ja, ook daar zou je kunnen zeggen... het loopt allemaal langs nationale scheidslijnen. En de individuele verantwoordelijkheid... zoals die morgen toch centraal staat... die, die sneeuwt daarbij onder. Ja, En heb je eigenlijk enig idee of Karadzic en Mladic... na uh, de oorlog in het voormalig Joegoslavië nog contact met elkaar hebben gehouden? Hoe die verhouding zich ontwikkeld heeft? Nee, nee dat is een heel, uh, heel interessante gedachte om, om over te laten gaan. Kijk, er is geen... Geen harde aanwijzing dat ze echt contact hebben. Het is ook het is niet heel waarschijnlijk. Ze verkeerden in heel andere kringen. Mladic zat jarenlang verstopt op een legerbasis. Terwijl Karadzic al als alternatieve genezer door Belgrado uh, liep. Yeah. Dus die, hebben, die sporen die zijn echt vrij snel, al zeker vanaf pakweg 2000, uit elkaar gegaan. En het waren ook altijd twee heel verschillende types. Karadzic was de dromer, de dichter, de intellectueel, ook een behoorlijk elitaire man. Terwijl Mladic, dat was de boerenjongen die zich had opgevochten als, als militair. Het geschopt tot, um, tot bevelhebber van het leger en een, een echte militaire man. Hmm. En ja, die twee, ja, ik vermoed niet dat ze heel veel te bespreken zullen hebben gehad. Het zou best kunnen zijn dat ze elkaar voor het eerst pas weer ontmoet hebben in die cel in Scheveningen. Nee, en, en uh, een beetje tegen Polen, dus het is ook niet heel waarschijnlijk dat ze elkaar morgen gaan helpen. Nee, ja, en wat Wim van Genuchte ook al zegt. Um, ze kunnen eigenlijk de ander niet helpen zonder zelf in de problemen te komen. Ja. Wat wel nog mogelijkheid is, en dat kan de rechter aangrijpen en zeggen: wat u nu gaat zeggen, meneer Mladic, dat kan niet tegen u gebruikt worden. Dat is een, ja, een, een tussenmogelijkheid waarmee hij misschien wat vrijelijker zou kunnen praten. Maar ja, dan nog kan ik me moeilijk voorstellen dat hij echt een een boekje open gaat doen over wat er precies gebeurd is. Goed. min een spannende dag morgen bij het Joegoslavië-tribunaal. Hartelijk dank, Joost van Egmond en Willem van Genuchten. Oh, I have been Lies, like they were traumatized They are afraid and won't hold and Look into my face, Isolation. Ik heb twee onderzoekers te gast en die hebben allebei iets te vieren. Dat zijn namelijk Maarten Kleinhans, hij is aardwetenschapper aan de Universiteit Utrecht en Peter Paul Verbeek, hij is hoogleraar techniekfilosofie aan de Universiteit Twente. Goedenavond allebei. Hallo, Hallo. Nou, meneer Kleinhans hier en uh, meneer Verbeek in de studio in Twente. U hebt vandaag allebei en uh, met u nog 29 anderen... een beurs gekregen van 1,5 miljoen euro... van het, uh, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, de NWO. De Vici-beurs, en die heet zo omdat er ook VENI- en VIDI-beurzen zijn... Heb ik, uh, heb ik begrepen. Hartelijk gefeliciteerd, meneer Kleinhans. Uh, meneer Verbeek, het is een beurs die uh, persoonsgebonden is. Hè? Maakt dat het extra bijzonder? Ja, dat maakt het wel heel erg speciaal. Hè? Het is dus echt de gedachte dat je je onderzoek uh, kunt doen... wat jij zelf wil doen. De bijdrage die jij wil leveren aan je vakgebied... daar krijg je alle, alle kans voor. Dus het ja. gaat niet alleen maar om een goed plan... maar ook om uh, de vraag of jij zelf in het verleden al hebt laten zien... dat je een goede wetenschapper bent. Dus het is ook een soort persoonlijke erkenning voor de wetenschapper. Ja, het ja. zit ergens een beetje tussen een prijs en een subsidie in, zou je kunnen ja. zeggen. Zonder zijn als een prijs. En, en het is echt helemaal naar eigen inzicht te besteden... binnen de grenzen van het vakgebied neem ik aan, maar... Ja, ja. Ja, dus wat je doet is, je maakt een plan. En je legt uit wat je tot nu toe hebt neergezet in je vakgebied. Dat gaat naar vijf buitenlandse referenten. Die geven hun oordeel. Aha. Je weet ook niet wie dat zijn. Je kunt erop reageren. Als het goed genoeg is, verschijn je voor een commissie, voor een interview en een indringend gesprek. Erg indringend in mijn geval. Oh ja. En dan hoor je of je het krijgt of niet. <lacht> wat betekent dat? Indringend? Vuur, eh, nou ja... schroeven? <lacht> uh, Vuur aan de spenen? <lacht> nou, de mentale duim ja dan. Nee, dit was inderdaad een wetenschapsbrede commissie. Dus alle vakgebieden bij elkaar. en Filosofie is natuurlijk een apart soort wetenschap. Een wetenschap waarin je geen empirisch onderzoek doet, niks meet of zo. Dus dat is dan vaak weer lastig te snappen van mensen die wel empirisch onderzoek doen. Dus ik had inderdaad een vrij pittig gesprek daar. Hoe was dat bij u, meneer Ja, Dat was eigenlijk ook heel erg pittig. Want ik had een paar empiristen voor mijn neus. die gingen ook allerlei metingen doen voor hun werk, zeg maar. Dus die wisten precies waar ze mij moesten pakken. Dat was net zo leuk eigenlijk. Bijna een soort promoveren. Zo klinkt het, alsof je je proefschrift moet verdedigen of zo, tegenover een commissie. En zo voelde het ook. En dat was ook geweldig. Dus want Aha. door dat kruisvuur ga je zelf ook weer veel scherper nadenken. En, oh ja, oh, maar dat had ik bedacht. Oh, en dat kan ik zo reageren dat is geweldig. Aha. Hoe, hoe lang kan je onderzoek doen van anderhalf miljoen euro? Uh, vijf jaar. Meneer Verbeek? Vijf jaar is de gedachte. Ja, ja. Ja. Vijf jaar. Gedachte. Ja, dus, vijf uh, jaar. Het, het idee is dat je nou ja, bedenkt wat je in die vijf jaar gaat doen. Dus in mijn geval gaan er drie mensen voor vier jaar lang werken aan een proefschrift. En twee mensen postdoc. Dus die hebben al zoiets achter de rug, een proefschrift. En die komen voor drie jaar uh, mij versterken. Ja. Dus we zijn, met, we zijn zes in totaal. Met nou, beide nou, nou, is het misschien een heel dom en misschien ook wel een klein beetje beledigende vraag. Maar zo bedoel ik het absoluut niet. Maar <laughs> filosofie, dat kost toch niks? <laughs> Nou ja, wij, wij moeten ook eten. Ja, goed, maar toch oh, in, vijf jaar, in vijf jaar eet ik geen anderhalf miljoen op, hoor. Nou, dan zou je toch vies van staan te kijken. Weet je wat ik verdien? Oh. Nee, want dat is toch al, toch al ja. vrij snel op, hè. Dus voor één A.I.O., dus één persoon die werkt aan een proefschrift... reken je ongeveer 200.000 euro met alle loonkosten bij elkaar. Hè. Dus als je er drie hebt ben je alweer zes ton verder. Dus nee, dat, dat geldt er dus echt geen grote vetpot. Je wilt ook natuurlijk een congres organiseren in maar wel zelfs twee. Ja. Je maakt veel reiskosten, je gaat naar andere conferenties toe. Ik wil echt een nieuwe theorie neerzetten en daarvoor is het ook nodig dat je veel reist, veel mensen ziet, veel mensen ook hierheen laat komen. En waar en zal die theorie over gaan. over gaan? De theorie gaat over de invloed van techniek op de mens. Dus op, op wat voor manier vormt techniek de manier waarop wij kennis hebben over de wereld, waarop we ethische keuzes maken, dat soort zaken. Dus ja. uh, en dat is een interessante vraag eigenlijk omdat techniek heel vaak tegenover de mens wordt neergezet. Aan de ene kant heb je de mensen, die hebben vrijheid en bedoelingen hmm. en Techniek, dat zijn wat dode apparaatjes en ik, kunnen niks uit zichzelf. <tiek> en mijn theorie wil eigenlijk onderzoeken hoe techniek veel meer een soort, ja, zeg maar, een soort kanaal is voor hoe wij mens zijn. Hè. Hoe techniek, hè, bijvoorbeeld als wetenschappers met een MRI-scanner het brein onderzoeken. Hoe die techniek van de MRI mede bepaalt hoe wij het brein kunnen begrijpen. Hoe ja, ja. het anders is dan de, hoe, hoe het vroeger was. Techniek doet iets met onze relatie met de wereld en dat wil ik snappen. Heel mooi. En uh, meneer Kleinhans, ik, ik, ik weet een heel klein beetje wat uw vakgebied is, want u bent geïnteresseerd in rivieren. Wat gaat u onderzoeken met die uh, anderhalf miljoen euro? Uh, ik ben een beetje stroomafwaarts gedreven. Ik ga nou kijken naar riviermondingen. Dus het is Aha. niet alleen meer rivieren meer, maar ook de eb en vloed van de zee. Die daar van alles gaat doen met die zandbanken en die vaargeulen en uh, de omringende landen. Ja. En, en u hebt dus wel veel geld nodig, denk ik. Ik bedoel, u hoeft er niet alleen van te eten. <lacht> nou, ik, ik heb inderdaad iets, iets minder personeel straks in mijn team zitten... en ik ga mm. een groot apparaat bouwen. Wat gaat u bouwen? Een, een, een ding waarin ik uh, die riviermonding kan nabootsen. Dat hebben ze al 120 jaar lang geprobeerd. Dat is eigenlijk nooit gelukt, omdat ze net als op zee probeerden... het water omhoog en omlaag te doen en bevroet te maken. Mm. En in plaats daarvan ga ik die bak kantelen, heen en weer kantelen... en daardoor gaat die stroming wel netjes heen en weer... En met kleine proefopstellingen, heb ik al laten zien dat het fantastisch werkt. Aha. En, wat, en, en wat weten we dan straks, als u uh, klaar bent met uw onderzoek? Nou, dan weten we iets van uh, de, de verplaatsing van geulen en van platen in die gebieden. Bijvoorbeeld de Waddenzee of de Westerschelde. Dan weten we iets over waar we moeten baggeren en waar we moeten storten... zodat we kunnen zorgen voor veiligheid en voor toegang tot havens... en voor betere natuur... En ondertussen weet ik dan ook een hoop over die mooie patronen. Want dat is eigenlijk mijn grote liefde natuurlijk. Ik wil gewoon die dingen snappen. Ja, ja, ja, ja. <lacht> meneer Van Beek, hebt u vanuit, vanuit uw vakgebied... nog uh, interesse in wat meneer Kleinhans doet? Ja, absoluut. Ik vind het sowieso leuk om zijn stem weer te horen. Want wij <lacht> kennen elkaar goed. want <lacht> okay. We hebben samen de hele tijd in de jonge academie gezeten. In het bestuur ervan zelfs. <lacht> nee, kijk, ik ben natuurlijk als filosoof geïnteresseerd... in wat wetenschap betekent voor de maatschappij. Ja. En in die zin, ja, ik, kijk, ik, ik, ik, ik hoor hem praten over een opstelling die hij bouwt. Hè, dus vanuit mijn onderzoek zou natuurlijk heel interessant zijn om te kijken... wat die opstelling doet met de manier waarop hij de natuur begrijpt... en die rivier begrijpt. Ja. Je moet op een bepaalde manier daar een interpretatiekader van ontwikkelen... dat ook in die technische opstelling uh, uh, ja, uh, opgesloten zit, als het ware. Dus, dus, dus dat, dat betekent dat u ook echte onderzoek doet in die zin dat u dit soort proefopstellingen... dan ook gaat bezoeken en bekijken. Ja. Nou ja, dit soort dingen dan niet. Maar ik ga inderdaad een aantal cases doen uh, op allerlei velden. Dus een hey. de ene hey. van... Meneer als kijkt heel teleurgesteld, hoor. <laughs> Oké, okay, Maarten, kom ja. ik ook bij ja, ja, ik denk dat je toch ik langs moet lang. komen. <laughs> Nee, ik ga wel een aantal hele concrete dingen doen. Dus ik noemde net al hersentechnologie. Beeldvormende technologie van het brein. Een andere case wordt de Google-bril. Wat die doet met alle, oh ja, alle ja, zeg maar ethische ja, aspecten. Er is wel de, de tijd ervoor. Hè, ja. Schitterend. Dat ding dat komt natuurlijk binnenkort op de markt. Ja. Eh, nog een andere hele spannende technologie waar ik aan ga werken... is een chip die bij ons in Twente wordt ontwikkeld aan de universiteit... om het geslacht van je nageslacht te kunnen bepalen. Dat is een chip die is ontwikkeld om te bepalen hoe ja, zeg maar vruchtbaar mannen zijn. Maar met die chip kun je ook heel makkelijk Straks de X- en Y-chromosomen scheiden. En dus ja. eigenlijk een soort doe-het-zelf geslachtskeuze setje bouwen. Ja. Dat zou dus op de markt kunnen gaan komen. Mag nog helemaal niet overigens. Nee. Maar... Meneer Klein-Hans, hoe, hoe belangrijk zijn dit soort beurzen? We, we, we, we horen natuurlijk over ook over bezuinigingen. Ook op het uh, wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Zijn dit soort beurzen erg belangrijk op de ogenblik? Ja, ze zijn heel belangrijk. Omdat het betekent dat je een aantal slimme jonge koppen bij elkaar kunt zetten. En met, met veel kracht dus aan een bepaald onderwerp kunt werken. En dat betekent dat je die wetenschap daar echt weer een flinke stap vooruit kunt. Ja. In die zin is het ontzettend belangrijk. Ja. Um, nou, Vertelde u al dat je jezelf moet, moet kunnen verkopen bij zo'n zo commissie. Is dat, is dat sowieso belangrijker voor wetenschappers tegenwoordig? U zit, u zit nu hier, u probeert een ingewikkeld verhaal makkelijk te vertellen. Meneer Verbeek doet dat ook. Is dat belangrijker voor wetenschappers tegenwoordig? Um, ik, vind het, ik, ik denk dat het eigenlijk altijd belangrijk geweest zou moeten zijn. Mm. Want wetenschappers die gebruiken belastinggeld... en die doen daar hele mooie dingen mee. En dat wil iedereen van meegenieten. Dat alleen al is een mooi ding van wetenschap. Daarnaast kan het nuttig zijn... en wil je ook weten waar je dat dan kunt oppakken. En ik denk eigenlijk het allerbelangrijkste... Uh, iedereen, met name kleine kinderen... die zijn ontzettend nieuwsgierig naar de wereld om ons heen. En wetenschappers die delen die nieuwsgierigheid. Dus door het terugstellen van vragen... en het laten zien van mooie dingen... houden we die nieuwsgierigheid in stand en leren we allemaal dingen bij. Ja, meneer Van Beek, ja. traint u erop? Uh, ja, met zeker. uw studenten bijvoorbeeld? Ja, ja absoluut. Het is u eigenlijk dat? heel leuk dat u deze vraag stelt. <laughs> ja, nee. Uh, bijvoorbeeld een van de uh, vormen die ik vaak heb aan mijn studenten... is dat ik aan het eind van een vak een college de wereld... Ja, zeg maar draai door en hè, doe. Hè. Dus o, dan uh, ben ik Matthijs van Nieuwkijs. Moet heel eftwaren. snel praten. Ja, <laughs> maar dat, heet, eh, ja dat, dat is inderdaad irritant, maar dat doe ik zelf ook. Nou, <laughs> maar, zo, <laughs> maar, zo Wat er uh, mooi aan is, is dat ik... Ik wil die studenten graag ervan doordringen... dat ze eigenlijk permanent een journalist achter zich zouden kunnen hebben... die hen moeilijke dingen vraagt over o, wat ze doen... Ja. of ze dat wel goed doen, of het maatschappelijk verantwoord is. En dat is een heel goede basishouding. Dat je altijd eigenlijk een soort interface... Naar de, naar de maatschappij moet houden. Niet alleen maar je eigen hobby doet. Dat mag best, dat is hartstikke leuk. Maar je doet het op kosten van de samenleving en moet dus altijd bereid zijn om de samenleving ook antwoord te geven op allerlei vragen. Ja, hoe, hoe traint u uw studenten, meneer Kleinand? Um, ik, ik doe het soortgelijks, maar ik neem ze ook mee naar de basisschool. En die kinderen die vragen namelijk door, dus je wordt gedwongen antwoord te geven en als je het onduidelijk doet, dan hangen ze gelijk in de gordijnen. Aha. Dus het, het, ja, je bent daar eenvoudig in gewone taal en ingewikkeld in de mooie ideeën die je kunt laten zien. Dus echt gewoon heel elementair leren uitleggen. Ja, dat is belangrijk. Bij de zandbak. Ja. Waterslang erbij? Ja. En, kan, en, en, en uh, kan dat er allemaal nog bij? Want sommige goede onderzoekers zijn heel erg goed, maar kunnen totaal niet communiceren. Is het dan niet jammer dat die niet meer aan de bak komen? Ik denk eigenlijk dat als we daar op tijd mee beginnen, dat bijna alle onderzoekers goed kunnen communiceren. Ik denk alleen dat sommige het misschien verleerd zijn. Het is eerder andersom nu, hè? dus om zo'n beurs te krijgen moet je het ook kunnen. Ja, zo'n ja. beurs krijg je eenvoudigweg niet als je alleen maar op de vierkante millimeter je eigen vakgebiedje kunt, uh, kunt verdedigen. Wat je moet doen is uitleggen wat je doet, met andere mensen kunnen communiceren, een commissie met allerlei wetenschappers overtuigen van je verhaal. Anders lukt het je eenvoudigweg niet. Nee. Nou, uh, heel hartelijk gefeliciteerd. Wat is het eerste wat u met het geld gaat doen, meneer Van Beek? Kort... Oh, uh, een aantal mensen aanstellen. Een aantal mensen stellen. meneer Kleinhans? Ja. Ik begin met die bak te bouwen. Die bak bouwen, morgen. Gewoon, hamer, spijkers. Nee, dat laten ja. we doen. Veel ja. troot. Oh, veel oh. okay. Nou. Ja. Ik wens u allebei heel erg veel succes met de, de onderzoeken. En dat geld komt goed terecht. Hartelijk bedankt, meneer Kleinhans en ja. meneer Verbeek. Het is vijf voor twaalf. En ook dit jaar vindt er een Turing Nationale Gedichtenwedstrijd plaats. Traditioneel zijn in de aanloop naar de uitreking... de laatste minuten in het oog voor een van de kanshebbers. Het woord is aan John Jansen van Galen. Voor de vijfde maal alweer vindt binnenkort... de finale plaats van de Turing Gedichtenwedstrijd... in de Zuiderkerk in Amsterdam ditmaal op 5 februari. En in de aanloop naar dat evenement laten wij u uit de top 100... van de 10.000 gedichten die werden ingezonden een selectie van 10 horen. En die worden gelezen in onze uitzendingen door leden van de jury. Vanavond dichter en criticus Rob Schouten met gedicht 4069. Omaha Beach Memorial. Bovenaan Omaha Beach gijzelt een rechtlijnig patroon de tijd... Versluiert in een vredig park. Nauwgezet onderhouden, wijd en groots, zoals alleen Amerikanen dat kunnen. De dood snijdt hij royaal, messcherpe repen door het glooiende landschap. Een fijnmazige stoplap in kruissteek op de knie van de Normandische kust. Nou, een haarscherpe foto. Ja. Nee, je moet natuurlijk ook wel weten wat Omaha Beach is. Ja, Om dit, wat dit, is beetje, Omaha nou, Beach? Het was een van de stranden waar de uh, Amerikanen landen in Normandië. En uh, ik ben er zelf nooit geweest. Dus is voor mij ook nog wel iets nieuws. Er is daar een, uh, kennelijk toch een soort uh, oorlogskerkhof. Ja, ik ben er geweest. Je bent Veel er geweest. Ja. Nou, er zijn er een heleboel, maar dit, dit is daar, dan een specifieke. ja. En euh, nou ja, daar gaat dit gedicht over. En ook, er zit ook wel iets, iets schrijnends in, vind ik. Hè? Want dat kerkhof, dat is er natuurlijk, dat is keurig en, en wijts en groots en weet ik wat allemaal. Maar het bedekt toch natuurlijk een enorme gruwel, in zekere zin, of tragedie. En wat dat betreft vind ik dat. Dat beeld van die fijnmazige stoplap in kruissteek op de knie vind ik wel mooi. Onze stoplap is natuurlijk nog ook maar iets tijdelijks. Dat, is toch maar, dat, dat geeft dat kerkhof toch ook. Het nuanceert dat kerkhof, zou ik maar zeggen. Maar je moet eerst weten wat Omaha Beach is... en dat het met D-Day te maken heeft om het ja. gedicht te... Ja, maar goed, het is wel een algemene tot... kennis die misschien... Ja, dan, ga, dan ga je maar naar Wikipedia kijken wat dat uh, betekent. Ja. Ja, dus ik vind het toch wel een, een, een mooi gedicht over het verglijden van de tijd... en ook over hoe ja, Kerkhoven uh, iets bedekken wat meestal gruwelijk is. Dus ja... Zoals je het las, loopt het als een trein. Komt dat door dat jij dat zo leest? Of dat is het komt echt... omdat ik dat zo lees. Het nou, okay. is ook wel een gedicht dat, dat goed loopt, Ja, ik. Hè? ja. Het, is, uh, het, het is staat wel aan. Het zit, zit, goed, zit goed in zijn vel. Ja. ja. Bedankt. Dit was gedicht 4069, gelezen door Rob Schouten. Morgen weer een gedicht. Zometeen in Nooit meer slapen schrijft er Frederike Schut over Mongolië. En morgen in het oog Mieke van der Weijen. Vrienden.